Renate Kok met het NOS Journaal. Inwoners van Oostenrijk mogen vanaf vandaag weer onbeperkte de deur uit. Sinds half maart mochten Oostenrijkers alleen naar buiten met een speciale reden. En dat is dus nu voorbij, maar het is wel verplicht om één meter afstand te houden. Ook zijn mondkapjes in het openbaar vervoer en winkels verplicht. Bijeenkomsten met meer dan tien mensen blijven verboden. De Oostenrijkse overheid waarschuwt dat roekeloos gedrag... ertoe kan leiden dat de versoepelingen worden teruggedraaid. Experimenten met bijstandsuitkering in Utrecht en Nijmegen... hebben nauwelijks positieve resultaten opgeleverd. Het ging om proeven van 16 maanden en 2 jaar. Bijstandsontvangers werden opgedeeld in verschillende groepen. Sommigen kregen begeleiding op weg naar een baan, anderen moesten het zelf uitzoeken. De begeleide groep deed het wel beter, maar niet veel. Deelnemers slaagden er vooral in kleine banen te vinden... maar een volledige uitstroom uit de bijstand bleek voor de meesten te hoog gegrepen. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen overtuigend bewijs gezien dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Details over het bewijs wilde Trump nog niet geven, omdat de zaak nog wordt onderzocht. Over het algemeen wordt aangenomen dat het virus eind vorig jaar ontstond op een markt met levende dieren in Wuhan. Maar er zijn ook theorieën dat de oorsprong ligt in een laboratorium in de buurt waar het mogelijk per ongeluk zou zijn ontsnapt. Door de coronacrisis worden er wereldwijd tientallen miljoenen minder telefoons verkocht. Volgens marktonderzoeker IDC ging in het eerste kwartaal zo'n 11 minder smartphones over de toonbank. Een ander onderzoeksbureau schat dat de afname zelfs 17 is. De eerste drie maanden van dit jaar zijn er zo'n 275 miljoen toestellen verkocht. Het weer verspreid over het land kunnen buien vallen. Vooral later op de dag kunnen die pittig zijn met lokaal onweer en hagel. Tussendoor wat zon bij een graad of 15. Vanavond wordt het vanuit het westen uit wat droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Het nu, het ritme, het ritme. van ZFM. Z -M. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort live. Dit is ZFM. Is the root connection, and she is connecting with me. Here I go, and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be mistaken? or is concentrating on you who was chosen by she. Here I go and I don't know why I spend so ceaselessly. Could it be? It's <laughs> Ja, de kop is eraf voor deze uh, dag 1 mei. En uh, dat zou eigenlijk een heel ander uh, verhaal uh, moeten zijn. Uh, dat heeft uh, alles uh, te maken met een, uh, een of andere Dutch Grand Prix die uh, had uh, moeten plaatsvinden. Uh, uh, gaat niet door. Uh, kan nog, ik kan het nog wel even een keertje doen hoor. Ja, het, het is iets uh, hebben van, uh, van. Ja. Het had zo mooi kunnen zijn. Maar goed, ik uh, liep uh, vanmorgen hier naartoe. En het uh, was eigenlijk gewoon zoiets als uh, business as usual. De, het is gewoon zandwoord uh, zoals het eigenlijk is. Met uh, die kanttekening dat het uh, ontiegelijk rustig is. En uh, eigenlijk uh, we gewoon in de wintermaanden zitten. En uh, niet uh, in het voorjaar. Hoewel, uh, uh, we zitten in het voorjaar, maar het lijkt winter. Maar goed, uh, heel ander verhaal. Uh, overigens. Dit uh, themamuziekje komt straks nog een keer terug. Hoor. Ik, uh, ik waarschuw je maar vast. Want er zitten een aantal onderdelen erin... Uh, die een beetje te maken hebben ook, uh, met de Formule 1. Uh, want Michel Blekemolen die gaat, uh, die komt straks telefonisch in de uitzending om uh, kwart voor elf. Half elf is daarvoor nog Jelmer aan de beurt... met uh, de, het hele verhaal rondom uh, het nieuws. Uh, als het gaat om uh, de nieuwtjes misschien uit uh, Zandvoort en erbuiten... Uh, uurtje, uh, in uurtje 2 hebben we om kwart over elf. Mick Boskamp. kan nu al verklappen waar het over gaat. Je hebt het al een beetje in het nieuws uh, kunnen horen. Want uh, Donald Trump is weer bezig. En daar wil Mick het uitgebreid over hebben. Dus die uh, zal daar uh, natuurlijk nog zijn kijk uh, erop uh, geven. Uh, en Netflix Dat zit ook nog er een beetje in uh, verstopt, want ja, uh, wat moet je dan uh, Gaan doen in, uh, in deze dagen Daar heeft uh, Mick denk ik nu ook nog wel wat, uh, wat opgevonden En om half twaalf is het dan de beurt aan Ben Die dan uh, de groeten uh, Gaat uh, doen Gisteren had hij dat uh, toevallig uh, gedaan Aan uh, de mensen van het uh, circuit Nou, het, uh, het, de kop is eraf uh, Zei ik al En dan is het ook weer even tijd Om een ABBA plaatje er maar weer eens bij te pakken ze zeggen het zelf al, Summer Night City. Van de Narland Curtain. Een uh, heel goed uh, album, uh, wat uh, goed verkocht is. Tenminste, uh, goed album. Dat, uh, dat is de waarde die ik eraan hecht. Maar uh, er staan uh, goede stukken op. Uh, waaronder deze. Uh, maar uh, de grootste song was natuurlijk Good Nights Gone. Die uh, wel een hele grote hit is uh, geweest, die kwam achter deze pressure. Um, daarvoor hoorden we. Het uh, nummer van ABBA met uh, Summer Night City. Vond ik ook wel eens leuk uh, om uh, deze week uh, ergens uh, een ABBA plaatje te verstoppen. Eerst was hij ergens in het uh, programma. maar uh, Op een gegeven moment dacht ik ik uh, doe het uh, steeds als tweede plaatje. Nou, dat heb ik dus aardig volgehouden. Bovendien uh, had ik uh, gisteren van ABBA Gimme Gimme a Man After Midnight. Nou, nu hebben we de koffer. Want uh, die, uh, die hebben we dan uh, er even bij gepakt. Want ik had het gisteren over uh, dat Madonna dat, uh, dat had gedaan. Nou, die zit er vandaag in. Dus dat uh, kan ik je in ieder geval al verklappen. Uh, gisteren heb ik uh, weer eens uh, een thuismaak-sessie gedaan. Uh, hoe uh, moet ik dat uh, even verklaren? Want uh, ik begin even bij het begin. Uh, ik doe normaal gesproken op donderdagavond altijd uh, om 8 uur een uh, programma. Dat heet Alternative FM. Maar door de uh, coronamaatregelen eigenlijk krijg ik het nu mijn bek uit. Maar goed, uh, is het uh, zo uh, geweest dat, uh, dat wij dus niet die studio in mogen. En dat er maar één persoon uh, is. Dus, uh, van huis uit werken. Nou is het altijd uh, toch zo geweest, uh, die, uh, die compilatieuitzendingen van de Rob agda wordt, Dat is een beetje eigenlijk al het, uh, de basis. Nu hoef ik alleen nog iets zelf toe te voegen. En dan uh, komt er op een gegeven moment een thuismaak eruit. En uh, daar kon ik uh, een aantal singles in kwijt. Uh, nieuwe singles. Maar deze die, uh, die heb ik ook al een tijdje uh, draaien. Ook hier. En ik heb hem ook bij Alternative FM uh, gedraaid. Want wij dragen de Nederlandse muzikanten uit de onderstroom van Nederland een warm hart toe. Dat zegt de Buma. Dus dat doen wij dan ook. Hier is Lisette Vink met I've Lost A Woman. see in the mirror it's not someone i want to show where are you from do you have a home i do not know better from town to town i'm from but i belong to her i belong to her i belong to Het is niet uh, deze uh, album waar hij kans op maakt. Hij had een EP uh, gemaakt uh, met een aantal uh, nummers... Uh, die uh, eerder onder de klaarmachine vlag uh, zijn uitgebracht. Uh, maar uh, de e hij heeft een EP. Sorry dat ik er eventjes uh, niet 1, 2, 3 uitkom. Uh, maar dat heeft ook uh, te maken dat ik even de titel even niet uh, paraat in mijn hoofd heb uh, zitten. Maar uh, die EP uh, in 2019, ach, uh, 2019 uitgebracht. Uh, daar heeft hij een kans op om een Amerikaanse prijs uh, te krijgen. Deze Ruud Haveling. En hij komt ook hier uit Zandvoort vandaan. Dus dat is ook de reden waarom we hem draaien. Daarvoor Lisette Vink. Zij komt uit Utrecht. En uh, dat uh, is ook al een nummer wat al een tijd uh, uit is. Maar hij past uh, ook uh, heel erg uh, fijn in uh, dit uh, gedeelte van, uh, van de dag. Dus dat is uh, de reden waarom ik hem ook uh, draai. Goed, uh, we gaan nog even verder met uh, de, de, de muziek wat, uh, wat dat betreft. Uh, want uh, zo dadelijk uh, gaan we met, uh, met Jelmer nog even praten. Maar uh, we hebben ook nog... Uh, Iets, uh, ja, ik ga toch uh, nog even door met waar ik gisteravond een beetje gebleven was. Want uh, hij kwam er niet helemaal uit in die thuismaker-sessie. Dan uh, doe ik hem nog een keer dunnetjes over. Dus gaan naar met someone. Hem draaien heeft puur met de inhoud van deze song te maken. Dat het altijd prettig is als je nog op iemand terug kunt vallen. En zeker in deze dagen is dat heel belangrijk. Dus dat is de reden waarom ik hem draai. En tegelijkertijd steun ik ook weer een Nederlandse muzikant ermee. Want door de Buma-rechten. ...die er dan weer uit voortvloeien, komt dat allemaal weer in de portemonnee van de muzikanten uh, terecht. Uh, goed, uh, dan hebben ze het eigenlijk net half elf uh, geweest. Mooi om even tijd uh, te maken met Jelmer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, ja, want uh, er zal wel weer het nodige gebeurd zijn uh, op het uh, nieuwsgebied. Ja, zeker. Ja. Vertel. Ja, ik heb weer een paar dingen om te beginnen... Uh, dat de Grand Prix van Zandvoort toch nog een beetje beleefd kan worden komend weekend. Maar dan op tv en dan met uh, oude beelden. Mm -hmm. Want zondag zou natuurlijk uh, eigenlijk na 35 jaar uh, de Grand Prix terug moeten keren naar Zandvoort. Maar door het coronavirus wordt deze race uh, uitgesteld. NOS Studio Sport is zondagmiddag vanaf 3 uur toch in Zandvoort. Ja. Op de circuit haalt uh, presentator Dionne de Graaf met onder meer uh, Jan Lammers en Gijs van Lennep herinneringen op aan 35 jaar Formule 1 in Zandvoort. Mm -hmm. Met beelden van spectaculaire races, interviews en achtergrondreportages. Uh, ja. En de schitterende inhaal met van, uh, van toen. Mm -hmm. Het programma heet Day at the Races uh, door de jaren heen. Dus ja. uh, dat is zondag te zien. Ja, dat is nog een beetje Formule 1. Ja, en dan, ja. Uh, als pleister op de wonden. Dan kijk je wat dat betreft. Ja, ja zoiets. Ja. Ja. Ja. En dan... Uh, Iedereen hangt de racevlag uit in Zandvoort, mm. want uh, behalve tijdens Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag, gaat ook dit weekend uh, velen de vlag in de stok. De zwart-wit geblokte racevlag uh, komt er te hangen. Ja. Want uh, de terugkeer van de Formule 1 was natuurlijk uh, iets waar iedereen zich op verheugde. Mm. En, uh, maar dat is zoals bekend niet, uh, gaat dat niet door. En om toch nog een beetje teken te hebben van uh, uh, de Formule 1 uh, hangt, uh, hangen mensen de, vlag uit, de racevlag uit. Om uh, ja, toch nog een beetje dat circuit uh, bij zich te hebben. Ja, en ik ga je ook wat vertellen. Ik uh, kijk een beetje door de Luxe Flex naar buiten, uh, schuin naar de overkant. En wat zie ik? Uh, wabberen! een zwart-gewit uh, geblokte vlag... aan de andere kant van de Tolweg. Dus, uh... Nou, dat is ook toevallig. <laughs> nou, maar hij, maar hij mij in de straat nog niet. Nee, maar hij wappert, je wappert, je wappert wel, hoor. Dus er gebeurt wel degelijk wel wat. Ja, oké. Okay. Uh, uh, uh, nog meer? Ja, het de volgende. De gemeente Zandvoort ondersteunt... de lobby voor de aanpassing... Uh, van de noodmaatregel... over werkgelegenheid. De NOA-regeling. Mm -hmm. Om de meeste seizoenpapioenhouders... Uh, uh, ...geen werknemers in dienst nemen. Uh, wacht, oh. Ja, ja, ja. ja, nee. ja. De gemeente reageert daarmee, uh, of het college reageert daarmee... ...op de schriftelijke vragen van GroenLinks-Zandvoort... Mm -hmm. ...die zij aan het gemeentebestuur hebben uh, gesteld. Mm -hmm. Het personeel van de stand, uh, strandpavioenhouders die een seizoensgebonden pavioen hebben... Mm -hmm. ...kunnen volgens de regeling uh, nu geen gebruik maken... ...omdat de meesten geen personeel in dienst hebben... Uh, vanaf 1 januari. Ja. Uh, daardoor is het voor veel werknemers een hart. Uh, en uh, is die compensatie komen ze niet in aanmerking voor? Mm -hmm. En krijgen ze dus die NOW-regeling niet mee? Mm -hmm. Maar op aandringen uh, van de vragen van GroenLinks zandvoort is het college uh, gevraagd of ze iets kunnen betekenen voor deze groep mensen. Mm -hmm. En volgens wethouder NVH zijn het strandplatvunhouders samen met Koninklijke Horika Nederland een lobbetje start voor de aanpassing van de noe regeling en ze zijn daar nu dus mee bezig. Ja. En de gemeente staat daar positief in. Dus. Ja. Ja. Nou, dat is uh, belangrijk uh, in ieder geval voor de ondernemers op het strand... dat ze uh, een beetje lucht uh, krijgen. Ja. Um, dan uh, denk ik dat er nog een afsluiter zit... of uh, heb je nog meer uh, ja. items? Ja? Ik heb nog uh, één dingetje. Ja. Uh, de stichting Opkikker bestaat dit jaar 25 jaar. Mm -hmm. uh, de stichting verzorgt ieder jaar voor zo'n 2000 uh, gezinnen in heel Nederland... Uh, met een uh, langdurig ernstig ziek kind een prachtige opkikkerdag. Uh -huh. uh, tijdens zo'n opkikkerdag kan een gezin met een ziek kind alle zorgen en problemen even loslaten en helemaal genieten van een uh, mooi activiteitenprogramma. Uh -huh. uh, nu zijn ze een actie gestart om zulke mooie dagen te organiseren. Heeft de stichting uiteraard geld nodig. Uh, gelukkig heeft de organisatie een aantal sponsoren en werken ze met een groot aantal vrijwilligers. Maar daarnaast proberen ze ook op andere manieren aan inkomsten te komen. Zoals door het inzamelen van oude uh, mobiele telefoons. Mm. Uh, deze telefoons worden gerecycled en de stichting ontvangt dan voor iedere telefoon een vergoeding. Dus als mensen uh, die uh, inleveren bij de stichting, dan kunnen ze daar uh, geld uh, voor krijgen. Ja. En in de afgelopen jaren zamelde de stichting al zo'n 500.000 mobieltjes in. Mm. En de doelstelling voor dit jaar is 100.000 en daarmee... Uh, kan dan een deel van de opkikkerdagen worden bekostigd? Helemaal goed. Dus, uh, ja. dat, uh, als laatste. Oké. Okay. Uh, nou, jij uh, mag hier vanaf donderdag, uh, geloof ik, twee dagen hè, dan? Ja, donderdag en vrijdag. vrijdag. Donderdag en vrijdag uh, zit jij hier, uh, of sta je hier? En, uh, want ik sta, maar, uh, sta, zit en sta en uh, zit. <laughs> en, uh, maar goed, uh, dat moet je allemaal zelf weten. Uh, dan uh, mag jij het, uh, het uh, doen. Uh, ik dank je ja. weer voor, de, voor het moment. En ik uh, spreek je in ieder geval volgende week maandag weer. Want dan uh, mag, ik, uh, mag ik het uh, weer doen. Dus, dan, uh, okay. dus, ik, uh, dus de komende week uh, ben ik er niet. Maar uh, de week erop ben ik er weer wel. Dus dan weet je dat ervast. Okay. Dank je. Dat was, ja, dat, dat, dat was uh, Jelmer. Uh, weer verder met uh, het programma. Nederlandstalig in dit geval. Want ja, dat, uh, dat hebben we ook hier uh, liggen. Uh, en dat is een Utrechtse band. Figgy heette ze. En nummer dat nummer heet Soms.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 Dat huis dat werd beschreven door Margriet Eshuis in uh, de band Lucifer. En daar zat ook nog uh, iemand in die iets uh, met soundmix shows uh, deed. Dat was Henny Huisman. Die was uh, degene die achter uh, de drumkit uh, zat uh, destijds. Een nummer uit uh, de midden van de jaren zeventig inmiddels uh, geweest al uh, kwart voor elf. En dat uh, betekent dat ik iets uh, bijzonders uh, ga doen. Want uh, ja, ik zei al, uh, er is iets uh, eigenlijk wat dit weekend had moeten plaatsvinden. En dus zullen we het uh, moeten doen met uh, slechts alleen maar de pleister op de wonden. Want uh, er, is, uh, er wordt van alles uh, toch nog wat uh, gedaan. Uh, zondag dan zal de NOS uh, daar aandacht aan besteden. Maar wij doen daar nu al wat uh, mee. Want wie hebben we aan de telefoon? Uh, een race -nestor met een rijk raceverleden. En dat is uh, Michel Blekemolen. Goedemorgen Michel. Ja, Bosjoano. <laughs> ja, goedemorgen. Uh, je woont ook uh, nog enigszins uh, in de buurt uh, van, uh, van dit dorp. Dus uh, ik geloof ja, bijna ik op. Uh, de... Ik doe de veel boodschappen, ja. en ik ga af en toe naar, naar de kledingturk. Uh... Oh, <laughs> dus je, je, bent, uh, je bent toch nog wel een beetje kind aan huis hier in dit dorp. Uh, ja, ja. Daar ja. Uh, ja, ja. Uh, er dagelijks uh, bijna doorheen. Ja, oké. Okay. Uh, je hoeft alleen maar de zand voor slaan, geloof ik, af te rijden, toch? Dat is waar. Even over, uh, want het is toch een uh, raar gevoel, denk ik, ook uh, voor, voor jou, als je... Uh, als, uh, ja, het is vreemd uh, natuurlijk, want uh, het is voor ons ook een aardige ader aderlating financieel geweest. Dat de kramping kwam. Mm -hmm. Komt, zou komen, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. En, uh, ja, en als hij dan niet doorgaat, dan is dat wel uh, heel, uh, heel jammer eigenlijk. Ja. Mm -hmm. uh, maar uh, hij zit nu nog, denk ik, in de, in de koelkast. En ze zeggen: wat in het vat zit, verzuurt niet. hè? Nee, zo luidt het spreekwoord. En ja. het zal ongetwijfeld, of dat die jar nog is. Of uh, over een jaar. Dat uh, is natuurlijk nog een beetje onduidelijk. Ik, ik denk eerder dat het, uh, dat het dit jaar niet komt. Mm -hmm. uh, eigenlijk hoop ik dat dan ook maar een beetje. Maar, ja. uh. Uh, want het wordt allemaal zo'n gehaaste uh, kalender. Mm -hmm. Veel Grand Prix willen ze zelfs dubbele races rijden Ja. de weekenden. En, uh, en alleen zaterdag zondag nou, enzovoort enzovoort. Dus, het, uh, het is echt zo van, we moeten zijn. Ja. En ik snap het ook wel dat ze het commerciële gedachten, ja. uh, met name de FOM natuurlijk, die dat heeft. Ja, want je, je hebt meteen eigenlijk uh, de, de vraag beantwoord die ik eigenlijk had uh, willen stellen. Want hoe sta je erin? Nou, dat antwoord heb je gegeven. Um, is dat een beetje lastig uh, voor Formule 1-teams? Dat ze dus nu even niet die, uh, die aandacht hebben, de media exposure, zoals ze dat met een mooi woord uh, noemen ja, ja, nou, ik, uh, ik neem aan dat elk team uh, zijn individuele problemen heeft. Mm -hmm. Want uh, die kunnen natuurlijk dus sponsoren hebben die zeggen ja luister eens, we rijden er nog maar 9 Grand Prix dit jaar. Dus mm -hmm. uh, we gaan even budget 9, uh, 2 uh, uh, naar beneden draaien. Mm -hmm. En dat soort onderhandelingen zullen er ongetwijfeld zijn. Ja, ja. heeft het ook uh, een behoorlijke impact uh, op, uh, ja, op de Formule 1 zelf, deze dit hele gedoe? Nou ja, de zwakkere teams, die willen natuurlijk geld verdienen. Want mm -hmm. Uiteindelijk wordt er nog altijd verdiend hè, in de Formule 1. Er wordt soms gezegd van ja, de Williams zo, uh, hebben zo weinig geld enzovoort enzovoort. Maar mm -hmm. uiteindelijk is het een heel bedrijf waar honderden mensen werken. Mm -hmm. En die willen natuurlijk reizen, want ja. stilstaan. Uh, nou ja, ik ben er zelf een voorbeeld van mm -hmm. met mijn bedrijf. Wij zijn stil en we verdienen niks, 0,0 ja. inkomsten. Hè, en dat ja. is een complete ramp. Ja. Hoe uh, uh, uh, uh, uh, uh, dood jij dan de, de tijd eigenlijk? Uh, hou je je dan toch nog even goed nog bezig met uh, het bedrijf? Ja, kijk, wij me zeg maar 130 mensen uh -huh. en 400.000 bezoekers uh, per jaar uh, met onze kartbanen en opscribezond. Dus uh, uh -huh. het is even heel raar dat dat stilstaat. Maar ja. ik, uh, ik vind elke dag even wel uh, een paar uurtjes te mailen te doen. Uh -huh. En loop toch ook wel uh, even de bedrijven binnen om. Uh, toch weer wat verbouwingen te doen, te laten doen. Dus we zijn wel bezig. Maar ja, we moeten wel eerder aan de gang. Want de, de, de spaarpot is niet uh, onbeperkt, natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. <kijst> Logisch, dan uh, nog even terug naar die Formule 1. Um, want uh, hoe uh, gaan die rijders daar nou bij om? Want dat is ook een vraag. Nou ja, die zijn uh, helemaal uh, op de zin aan het racen. Het is uh, mm. heel apart, want er komt ineens een totale andere materie. Mm. Zie ik daar met twee zoons, die hebben ineens uh, garages volgebouwd met uh, complete uh, nep race, dat dus noem ik het maar. <lacht> ja. Die zit achter de zin. Ja. Maar ik, ik zit te kijken en ik moet ook zeggen, heel leuk, ik ging van de week er even achter. Mm. Uh, zitten bij Sebastian, de mm. van de twee. En, mm. um, daar, uh, daar werd ik eigenlijk binnen een rondje misselijk. Nou ga ik het vandaag of morgen weer proberen, want ik vind het eigenlijk zo leuk dat ik moet ook zo'n ding hebben. Maar ja, als ik er nou misselijk van word, dan, uh, dan is dat niet goed. Dus, uh... Nee, dat, is, dat lijkt me niet uh, de bedoeling, hè? Want, uh, want je wil natuurlijk ook nog, uh, uh, even goed nog, als er uh, dit jaar nog, uh, nog iets uh, gereden wordt op het circuit, denk ik ook uh, dat je nog een beetje... Ja, uh, je, je een beetje lekker voelt, uh, denk ik, toch? Of niet? Ja, maar goed, dat is een soort basisziekte. Dat is binnen een kwartiertje weer voorbij. Dus, ja. uh, maar ik, ik heb het al een paar keer gedaan. Mm. Eventjes zo, uh, mm. vijf minuten. En toen ging het goed. Maar ja. van de week denk ik, nou, even beslissen welke ik moet kopen enzovoort. En toen, uh, toen kreeg ik dat. Dus ja. uh, ik ga dat nog even een keertje proberen. Want ik kan het niet helemaal uitstaan dat ik dat had. Maar ja, zo... <laughs> Op jouw vraag terugkomen, dan is ja. natuurlijk de, de Formule 1-coureurs en alle andere coureurs. Want vergeet niet, die Formule 1 zijn er maar uh, een handjevol. Vergeleken ja. bij de rest van de wereld. Want er zijn tienduizenden mensen die dat uh, uiteindelijk op een hoog niveau doen, allemaal. Mm. Uh, ja, die zijn allemaal aan het simrace en het sporten. En ja, die zijn het allemaal wel een beetje. Uh, een beetje klaar mee dat het zo lang duurt, maar aan de andere kant accepteren ze het ook wel. Ik accepteer het ook, want ik ben op mijn oude dag ook nog altijd aan het race. Mm -hmm. ja, ik vind het eigenlijk ook wel een relax, zo'n tijdje niet. Ja. niet die spanningen, je hebt altijd spanning met racen. Nou, uh, dat, dat is toch... Uh, dat, dat, dat, Jan Lammers, jouw, uh, jouw collega, die, die zei dat een uh, goede week terug bij Haarlem 105. Ja, je, kan je dan ook, jezelf, moet je dan ook niet aan zelfkastijning doen. Het is ook wel eens een goed moment om jezelf met rust te laten. Is dat een beetje het idee? Ja, je... absoluut. Ja? Ik, uh, ik heb me nog geen minuut verveeld. Ik uh, bemoei me een beetje zakelijk natuurlijk, maar de rest uh, privé uh, vind ik het eigenlijk wel eens apart. Ja. Ik uh, zit veel thuis uiteraard ja. en uh, ja, ben allerlei klusjes aan het doen en uh, ontdek nieuwe dingen in mijn eigen huis. Dus, ja. Ook dat nog. Dus het is eigenlijk ja. een ontdekkingsreis in je eigen huis uh, op dit moment. Ja, ja. Een ja. beetje slag, ja. Kom je dan ook nog een plakboek of zo iets uh, tegen, waarvan je denkt, goh, dat dat nog bestaat? Ja, ik, uh, nou, dat had ik toevallig recent gedaan. Ik heb eens even een, uh, de zolder een uh, opruiming gegeven. En er lag een paar cupen aan krantenknipsels en weet ik het wat. En hm. het is allemaal nu een beetje ook heel veel gedigitaliseerd en heel hm. veel bij elkaar gebracht en... Uh, uh, ja, dat is dan ook wel weer leuk, want uh, dan kom je van allerlei dingen tegen. Het probleem is dat je gaat overal alles even lezen. Ja. En ja. dan kom je er eigenlijk niet toe om het op goed, goed op te ruimen. Maar ja. het is nu grotendeels gebeurd. Ja, uh, historie is dan toch ook wel, wel leuk als je dan weer iets over jezelf uh, terugleest. Uh, want jij hebt ook, ja, uh, jij hebt ook op wordt gereden, zo... met een Formule 1. Zo... Nou, nee, ik ben ook weer niet zo'n type die altijd over de... ...over het verleden praat. Ik kwam ja. van die autocoureurs tegen van mijn leeftijd. Die, ja. die beginnen altijd hoe goed ze wel niet waren. Ja. Ja. En, uh, en altijd hetzelfde, altijd over het verleden. Dus ja. ik, ik kijk liever naar de toekomst, want ja. dat is waar je, waar je naar leven moet. Ja. Oh, dat is, ja, dat is een beetje een gezond streven. Denk je dat, dat, uh, dat het ooit nog uh, goed gaat komen? Denk het wel, hè? Ja, dit komt wel weer goed. Uh, die, die virus zal wel een keertje wat, uh, wat loger worden. Ja. En uh, laten we wel op, want Ja, het is wel een, wel een eng ding. Maar goed, de wereld gaat nooit door zoals wij willen en denken. Want, ja. uh, uh, of er komt een keer een meteoriet of er trekt een of andere dictator op, op de rode knop van de atoombom. Ja. Uh, het is, uh, we leven natuurlijk uh, best wel op een afgrond met z'n allen. Ja. Ik dank voor je bijdrage Michel. En ik uh, hoop je uh, weer, daar, weer ergens te spreken in de toekomst. Zo ongetwijfeld. Oké, okay, nou dank je. Graag gedaan. Ja, eh, dank en uh, veel, veel plezier dit weekend. Want ik geloof dat je nog ergens... Uh, uh, nog in Zandvoort... Uh, nog iets moet doen. Ja, ik ga naar het zandvoort uh, Formule 1 uh, Museum. Oké. Okay. Okay. Dank je wel. Dank je wel. Oké. Dat ja. was uh, Michel Blekemolen. En wij weer verder met uh, nog één stukje muziek. Tot aan het nieuws van... 11 uur. Ultravox met Vienna in the cold air a frame, so mystic and so <laughs> blue The voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until